Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft een raketaanval uitgevoerd op een schoolgebouw waar Russische militairen in zaten. Mogelijk zijn er veel doden gevallen. De Oekraïne zegt dat er 400 Russen zijn omgekomen. In Rusland hebben ze er over 15 gewonden en niet over doden. Het schoolgebouw staat in Donetsk, een van de regio's die wordt bezet door Rusland. In een kerk in Vaticaanstad kunnen mensen afscheid nemen van ex-paus Benedictus. Hij was jarenlang de baas van de katholieke kerk en overleed dit weekend op zijn 95ste. Onze correspondent is net ook in de kerk geweest. Het is er uh, heel sereen, heel mooi. Je ziet een hele lange rij mensen vanaf de grote hoofddeuren die speciaal open zijn afgaan. Op het altaar en voor het altaar ligt dan opgebaard met mijter met prachtige kleding aan. Benedictus de heel klein, heel... Heel broos eigenlijk ligt hij daar. Mensen staan even stil, kijken. Sommigen slaan een kruis, even bidden. Anderen kijken gewoon en maken de onvermijdelijke selfie. Ook morgen en overmorgen kunnen mensen nog langs de paus lopen. Donderdag is de begrafenis van Benedictus. Opgelet dan. Als het nog niet echt gelukt is met de goede voornemens... krijg je vanavond nog één kans om opnieuw te beginnen. In Amsterdam doen ze een nog een grote vuurwerk- en drone show. Die show tegenover het water bij het Centraal Station... werd zaterdag afgelast vanwege de harde de wind. Het nieuwe jaar wordt vanavond alsnog ingeluid op het toepasselijke tijdstip 20 uur 23. En heb je nog een kerstboom staan en wil je er vanaf, ga dan even naar de dierentuin in Leeuwarden. Zij zitten te wachten op je boompje. We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw gebied bij onze ijsberen. Dat noemen we het Koolveelgebied. Dat is een gebied in het noorden van Canada, dus waar het heel erg koud is. En waar dus veel naaldbomen staan en groeien. Daar komen onder andere onze wasberen, onze ijsberen en de Canadese bevers te wonen. En als decoratie en aankleding kunnen we daar heel mooi onze kerstbomen gaan planten. Er zijn wel een paar voorwaarden. De bomen moeten een kluit hebben. Minimaal 1 meter hoog zijn. En er mag geen glitter of kunstsneeuw op zitten. En als je je kerstboom inlevert, krijg je een kaartje voor de dierentuin. Het weer, veel grijs, af en toe regen, graad of 9. Morgen eerst zon, later weer grijs en regen. En opnieuw een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUW.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 Welcome to the best show on the radio. J'ai prouvé une étrange gloire À me consumer pour toi Tu doutes de mon histoire Mais les preuves les voilà J'ai brûlé mes yeux À trop tard J'ai brûlé mes lèvres, à trop t'embrasser. J'ai brûlé mon cœur, à trop t'exalter. J'ai brûlé mon âme, à trop t'aimer. Mais la flamme ardente et tendre, qu'en moi tu as allumée, s'est ainsi réduit en cendres par ton infidélité. J'ai brûlé mes yeux. J'ai brûlé mes lèvres, à trop te prier J'ai brûlé mon cœur, à trop pardonner J'ai brûlé mon âme, à trop douter Puis un jour tout casse et lasse, Et ma brûlante passion N'est qu'un souvenir qui passe Après sa consommation J'ai brûlé mes yeux, à trop te flétrir. J'ai brûlé mes lèvres, à trop te maudire. J'ai brûlé mon cœur, à trop te haïr. J'ai brûlé mon âme, à trop souffrir. En met deze lekkere oude jaren 50 hits van Wil Verdi, Brûlé, Monsieur. Doen we een eerbetoon ook weer even een terugstapje. Want wij hadden gezegd, um, op 5 december is deze uh, uh, Wil Verdi uh, overleden. En hij was, zeg maar, de eerste Vlaming die officieel uit de kast kwam. Ja. Maar wij constateerden dat we toen in de playlist helemaal geen nummer van hem hadden opgenomen. Nee, dat en toen een hebben we gezegd, raar, ja. precies, dat was ja. een beetje raar. Uh, dat was ons eventjes ontschoten. En toen hebben we gezegd, dan starten wij 1 januari in ieder geval met een nummer van hem. En dat was deze uh, hit waarin hij uh, ja, vertelt dat hij zijn oog heeft verbrand. Ja, oh. en ja. zijn mond ook. En zijn de mond ook, en zijn uh, hand. Ja, ja, alles verbrand. Een beetje de oudgenure. Een beetje de oudgenure. Niet ja, helemaal over te gaan met het vuurwerk. op 61. Nou, zo zijn we dan wel weer toepasselijk, Fastelijk, inderdaad. Maar hij is dus overleden. Nee, hij is, ja. overleden, inderdaad. Ja, en dat is en, uh, nu ook uh, waarschijnlijk... Uh, ja, met veel respect, want hij was toch maar de eerste uh, celeb die uh, in, ja. in Vlaanderen dus uit de kast kwam. De Kasko, ja. Eigenlijk een soort uh, Belgische equivalent van, van Albert Mol uh, ja. Ja, in, uh, in Nederland. Ja. Uh, welkom in dit uh, tweede uur bij uh, Rainbow Radio Zandvoort. Van, uh, van Zandvoort in uh, uh, uh, januari 2023. <laughs> de eerste uitzending. Nou, de 31 december. <laughs> Heeft er goed ingehakt. Ja, de champagne is nog niet helemaal uitgebubbeld, uh, merk ik inderdaad. In dit uh, in de tweede uur zijn we vooral bezig met nieuws. Ja, en, en dan met de agenda eigenlijk. En met de agenda, ja. ja dus nieuws was, nou, hebben we, dat we gehad was ja, het eerste uur. Ja. En nu gaan we de luisteraar vertellen... waar die allemaal naartoe kan dit ja. jaar. dus zoveel uh, te doen. Precies. Jongens, we gaan echt uh, een heel leuk jaar te gaan ja, goed, En het, het kan ook allemaal weer uh, als, het, uh, als het goed is en Ja, zo blijft. laten we er uh, dus, uh, uh, in, uh, ja. in ieder geval maar voorlopig uh, vanuit gaan. Hè? Dus pak je pen en papier of je elektronische agenda. Ga er klaar voor zitten, want we gaan het met naam en datum... gaan we het allemaal benoemen. En we beginnen eigenlijk... Al wel best een beetje laat, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, want... Er is wel het een en ander te doen, maar we beginnen eventjes met een groot festival dat eraan gaat komen. En dan ook alweer, voilà, in België. In Antwerpen is het jaarlijkse Darkland Festival, Vettes Festival, uh, van 7 tot en met 14 maand maart. Mag ik eerst even onderbreken? Sorry, want? maar. Op 6 januari, en dat is al heel snel, dus mensen moeten echt even op een, in een agenda uh, het opschrijven. Want dat is nu aanstaande vrijdag. En dan hebben we de Gay Movie Night in de pletterij. Want ah. het is heel dichtbij, dus niet in België. Nee. En de film Carol wordt gedraaid. Kijk. En in de pletterij kunnen maar, geloof ik, heel, heel weinig mensen. Dus als het nog niet uitverkocht is, dan zeg ik... Ga voor dus een prachtige film. Oh, ga dan nu inderdaad even ja. ja, precies. Heel snel. Daarom wil ik het nu even meteen Nee, melden. Nee, nee, nee, ja. ik snap hem ook helemaal. Ja, goed. Maar dan terugkomend op het Darklands ja. Festival. Mocht je een fan zijn van Leer, Rubber en andere vettes, dan kan je aan je trekken komen tijdens het Darklands vettes Festival in Antwerpen. Dit jaar niet met twee, maar zelfs drie stages. Wil je er meer over weten? Darklands.be en uh, zelden ook in maart, en dat is ook zo een beetje tijdens de periode waarin in heel Nederland aandacht wordt besteed aan uh, uh, de week van de Lentekriebels op basisscholen. Uh, hebben we ook de roze Filmdagen. Het tiendaagse filmfestival uh, waarbij het witte doek van het ketelhuis weer uh, uh, roze kleurt. Een cinematografisch diversiteitsevenement wordt het genoemd. En dat vertoont dan 11 oh, dagen lang de beste internationale LHBTQ Plus films. En dat zijn heel veel films die in Nederland nog nooit zijn vertoond... Uh, absoluut leuk. Ben je er nog nooit geweest? Ga daar naartoe, want het is een ontzettende leuke happening. En uh, het ketelhuis uh, bij de Westengasfabriek in Amsterdam... bruist werkelijk uh, aan het alle is een kanten. een fantastische plek natuurlijk. Het is een heerlijke hele plek. leuke plek. Je kunt er ook prima uh, eten. eten ja. uh, sympathieke sympathieke prijsjes. Uh, veelal uh, vegetarisch, veganistisch. Ja. En uh, nou, veel uh, goed. Leuk, ja. leuke, leuke, leuke locatie. Ja, absoluut. Ja, uh, absoluut. Uh, kijk uh, uiteraard ja. op uh, de website... Rozefilmdagen.nl Ja, en dan hebben we iets later, uh, maar wel meteen na Koningsdag. hebben we de Pre-Pride Woman Party in ons eigen Zandvoort. op het strand bij Paviljoen Ons. En dat is een vrouwenparty. Dat is een beetje ja, een voorloper van onze nieuwe vrouwenfeesten uh, tijdens de Pride. En die is van 18 tot, uh, tot 12 uur. Tot uh, s'nachts 12 uur. En uh, uh, ja, als je meer wil weten... de tickets uh, binnenkort te koop zijn. Sowieso op uh, prideatthebeach.com. En ik, ga, ik kijk ook op Facebook. Want uh, dat zal op allerlei uh, Facebookpagina's gedeeld worden. Dus binnenkort. Leuk. Ja, ja, ja. het eerste succes wordt uh, zeg maar, uh, gelijk gelanceerd met een... Uh... Extra, extra feest zit erop. Ja, ja extra art, Hartstikke leuk. Ze vonden één keer per jaar niet genoeg, de dames. Nou, kijk, hartstikke <laughs> mooi. <laughs> en dan hebben we... Dan is het inmiddels natuurlijk alweer mei. Ja, de tijd ja. gaat snel. De Wink Diversity Awards worden dan uitgereikt, uitgereikt op die woensdag. Ja. Um, voor de vijfde keer gebeurt dat. En daar staat altijd de vraag centraal. Welke persoon of organisatie die zich inzet voor de Nederlandse queergemeenschap verdient volgens het publiek een award? En uh, dat kun je dus nu al laten weten. En je kunt daarbij ook kans maken op twee gratis tickets... voor de awardshow op 10 mei 2023. Ga naar wing.nl voor uh, meer informatie. En uh, ja, wie weet uh, zit jouw persoon er dan wel tussen, tussen de genomineerden. Uh, even verderop in de maand op uh, 23 mei. De Belgian Pride. Nou, weer België. Ik weet niet uh, wat we ja, daar vandaag zijn... mee <laughs> hebben. Maar ze zijn druk. Ze zijn uh, druk. En die staat in het teken van LHBTI-rechten, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Meer informatie hierover uh, volgt binnenkort. Maar je kunt nu al lezen op pride.be wat daar ongeveer de bedoeling is. En uh, nou, dus ook in België besteden ze hier aandacht aan. En uh, een beetje een voorproefje voor wat er hier natuurlijk in de zomer gaat gebeuren. Ja, dus is eigenlijk op tijd. De volgende? Is... De volgende is de Alkmaar Pride. En die valt een beetje gelijk. Dus als je geen zin hebt om naar België te gaan, kan je ook heel goed in Nederland blijven. Ja. Want dan hebben we de Alkmaar Pride. En dat is ook altijd op 28 mei met, met de zeg maar in Alkmaar. En het is heel gezellig. Het is uh, kleinschalig natuurlijk. Veel kleinschaliger dan Amsterdam. Maar wel heel erg leuk. Heel gezellig. Dus ik zou zeggen, als je daar naartoe uh, wil... ook dan, dat is natuurlijk de Pride, acceptatie, integratie... van transgenders, lesbische vrouwen, homo en biseksuele mannen. En vrouwen natuurlijk ook. En uh, interseksen en whatever. Uh, LHBTI... Uh, en dan die in Alkmaar wonen uh, te bevorderen. Dus um, ga naar uh, alkmaarpride.nl voor meer informatie. Dan hebben we ook uh, iets verderop een weekend later... op 2, uh, 3 uh, en 4 juni hebben we kampeerweekend Flevolvuur. En dat is een gezellig ongedwongen kampeerweekend... voor lesbische en biseksuele vrouwen en dat is in Dronten... En voor meer informatie is het Flevovuur.nl. En ook dat zal ook op allerlei social media's worden gedeeld. En dan kun je daar kaartjes verkopen. Het is een low-budget eh, kampeerweekend. Dus eh, dames met, met wat minder eh, ruime portemonnee kunnen daar ook eh, lekker drie dagen gezellig eh, zijn. Ja, superleuk. Ja, en ja. ja, dan zijn we inmiddels, eh, je merkt het natuurlijk al, we eh, komen in de juli. En dan eh, zijn we eind mei, begin juni en dan juli. Het is Pride en Pride en Pride all over. Want van 2 tot en met juni hebben we dan Zaan Pride, Met op 10 juni de beroemde Zaanse regenboogparade. Ook in Zaanstad is het het recht om wie, te zijn, wie je bent en te houden van wie je wilt. En Zaan Pride gaat een groot feest worden. Met tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor vrijheid, diversiteit en inclusie. Nou, vorig jaar hebben ze echt ontzettend goed uitgepakt. Ja. Veel activiteiten, echt een aanrader om daar naartoe te gaan... En wil je daar nu alvast een kijkje op nemen van wat je zou kunnen verwachten? www.zaanpride.nl En uh, ja, dan 3 juni, uh, één dag slechts, yes. maar dan zetten ze wel de stad even flink op zijn kop. Utrecht Pride. Op zaterdag 3 juni viert Utrecht de vijfde editie alweer van de Boterparade door de Utrechtse binnenstad. Ook een heerlijk feest, maar na twee jaar van afwezigheid. Kunnen, uh, hoe heet het, uh, uh, bezochten afgelopen uh, juni tienduizenden bezoekers de botenparade. En het was ook gewoon arts, uh, ontzettend lekker weer. Ja. En organisa organisaties kunnen zich nu al inschrijven om deel te nemen. Uh, met eigenlijk een beetje toch wel een soort van tegenhanger van uh, de Canal Parade in Amsterdam. Ja, yeah. Die uh, in deze wat kleinschaliger is en wat intiemer. En uh, zeker, zeker leuk om te gaan bezoeken. De organisatie van de Utrecht Pride verwacht een record aantal inschrijvingen voor deze editie. Hmm. Dus we gaan stoppen weer aardig de Amsterdamse kant op. Ja, nee. ja, ja. <laughs> nee, vol, vol, volgens mij ging Amsterdam iets minder ja, ja, ja, doen. Ja, we moeten okay. daar nog okay. even afwachten hoe het daar gaat ja, over. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Amsterdam krijgt een dubbele naam volgens mij. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar daar dus zijn we nog niet geweest. Nee. nee, Eerst hebben we nog de Rotterdam Pride, toch? Ja, precies. Ja, ja dus dat is uh, in, uh, van 1 tot 11 juni. Hebben we Rotterdam Pride? En dat uh, uh, is in, ja, afgelopen jaar was dus roze zaterdag ook tijdens de Rotterdam Pride en dit jaar dan niet. Maar dit jaar hebben we wel een, een jubileumeditie in, in de havenstad. En Rotterdam Pride wordt alweer voor de tiende keer georganiseerd. Extra bijzonder, volgens uh, bij CEO, dat is de voorzitter van Rotterdam Pride. En uh, uh, nou, we gaan uh, alles uit de kast trekken om een groot feest van te maken, zegt hij. En tot op 3 juni een uh, groot uh, een, eendaags uh, festival op het Willemsplein. Verder zijn de hele week debatten en interessante bijeenkomsten. Voor meer informatie: Rotterdam-pride.com. En de enige waar je dan een beetje het probleem mee kan hebben is dan die 11 juni. Want op 11 juni is namelijk ook Tropicali. En Tropicali is dat openbaar dit festival uh, in het uh, Vondenpark. Um, in Amsterdam, Rosario en het um, uh, even kijken, het opzwepende Caninichta. Ah, Caninichta is dan ook uh, van, uh, van de partij. Mm. Je kunt de hele dag dansen, flirten en chillen op muziek uit alle, alle uithoeken van de wereld. En dit succes, uh, dit feest is ook een uh, gigantisch succes. Het is uh, jong, yeah. uh, heel uh, nieuw, heel verfrissend en uh, ja, lekker queer. Yeah, dus, uh, heerlijk. Ja, yeah. Ga, ga yeah. lekker op 11 juni naar tropicale. Yeah. Uh, uh, ook het Tropicali, uh, tenzij je natuurlijk natuurlijk nog eventjes in Rotterdam wil blijven. Ja, ja dat, dat is dan keus. Ja. Ja. En uh, een weekje later, nou ja, zes dagen later... dan uh, moet je de zaterdag absoluut naar de Zeeuwse eilanden... Uh, naar Goes wel, om te zeggen. Want daar is de Roze Zaterdag. En dat zal best een spannende aangelegenheid zijn. Omdat er uh, toch wel al wat, uh, ja, wat geluiden zijn geweest. Van dat niet iedereen er nou helemaal op zit te wachten in Zeeland. Um, nee. Het is natuurlijk toch nog een, een, een gemeente. Wat ongeveer, eigenlijk heel open dit is. Veel toeristen ontvangt. Helaas toch ook een aantal inwoners. Die toch nog uh, ja, iets ik meer in, de, in, de, in het religieuze aspect ja, denk, ja. zitten. Dus. Men verwacht toch wel 15.000 mensen uit het hele land. En dat wil zeggen, laten we dus een oproep doen... om Zeeland ook inderdaad te gaan verblijden. Dus de Zeeuwse stad Goes. Met tal van culturele activiteiten en evenementen. Ja. Meer weten, klassieke webpagina rozezaterdagen.nl Gaan we naar muziek? Ja, Denk we gaan even, nou, we doen nog eventjes één uh, klein dingetje en dan gaan we door naar uh, muziek. Um, namelijk van 9 tot 16 juli is de beroemde Cruise. En die Cruise, nou, dat uh, duizenden queers met de hele wereld op één boot, dat ja. wordt een feestje. Dat is het ook elk jaar. Met elk jaar, nou, bijna elk, elke dag, elk dagdeel, een thema om je te verkleden en dergelijke. Geen. En dan inderdaad gewoon lekker te gaan feesten. Meer info, de deverbinding-cruise.eu. En dit jaar Griekenland, Malta en Italië. Kijk nu al uit naar het eerste half jaar. Ja, jaar. ja toch? helemaal goed. Geef ja. ja. feestje bouwen. Nou, dan gaan we weer verder met onze top uh, 14 van vandaag. Nummer 7 S10 De Diepte.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 Don't leave me this way. Jelmers journaal in kleur. 2023, een nieuw jaar, nieuwe kansen, maar ook nieuwe voornemens. De traditie van goede voornemens met nieuwjaar gaan terug tot de tijd van Babylonië, van 4000 jaar geleden. Toen hadden ze dus al goede voornemens, maar vooral met betrekking op het teruggeven van ja, geleend gereedschap. Daar ging het toen om. Van, uh, nou, ik uh, neem voor dat ik uh, deze week even de hamer terugbreng. Zeg maar, zo primitief uh, was dat doen. En ook in het oude Rome beloofden mensen vaak om anderen goed te behandelen. En toen het christendom opgekomen was, werden deze beloften be be vervangen door gebeden en ook het vasten, natuurlijk. Vandaag de dag gaan goede voornemers vooral over individu individuen en persoonlijke verbeteringen. Maar om toch nog even terug te slaan. Op dat algemeen belang heb ik de volgende voornemens om 2022-2023 goed te beginnen. En die, die, zou, die gelden voor onze community dan, zeg maar. Allereerst laten we eindelijk eens echt werk maken van het afschaffen van conversietherapie. Dat duurt nu al lang genoeg en het lijkt erop dat dat steeds op de achtergrond verdwijnt. Waarschijnlijk door de betrokken partijen die nu ook de, de, de in de regering zitten... Uh, dan ten tweede. We hoorden het net al even in het programma. Z Zandvoort zou een wethouder van inclusie en diversiteit aan moeten stellen. Groot genoeg reden met een groot event als de Pride in je dorp... moet dit thema ook breder doorklinken in de Zandvoortse samenleving. Kijk naar heemsteden, een vergelijkbare gemeente, ook vooral een woondorp. En wij natuurlijk nog met ons toerisme. Dus waarom geen wethouder voor inclusie en diversiteit die zich volledig daarop richt? En misschien een eerste stap om Zandvoort een regenbooggemeente te laten noemen. Ten derde. Laten we doorgaan met het boycotten van landen, regimes, partijen of personen die jou liever kwijt dan rijk zijn. En schaam je daar niet voor om dat te doen. Te beginnen bij de KNVB. Waarvan de directeur in een recent interview zei dat het in Qatar lastig was om je mening te uiten. Maar... Daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Het ging niet om je mening of standpunt te kunnen uiten. Het ging daarom of je wel of niet mag bestaan. Deze passage uit de jaarsconferentie van Claudia de Brij raakte mij persoonlijk en daarom geef ik graag als voornemen mee... om houding als die van de KVB niet langer te accepteren in 2023. Geld boven mensen. Dan nog even terug naar onszelf, want ook voor onszelf zijn er genoeg voornemens... Wees niet de crisis over andere LGBTIers, Beoordeel nooit op uiterlijk of voorkeur... net zoals je zelf niet wil worden behandeld. En onthoud, voor komend jaar nog eens... we voeren dezelfde strijd. En dan als afsluiting... loop in 2023 wat vaker hand in hand over straat. Van wie je ook houdt, laat de liefde overwinnen. In 2023 zal de haat en polarisatie niet langer de boventoon voeren... Maar dat begint bij jezelf zolang jij de liefde uitdraagt. Een beetje meer liefde begint bij jezelf. Neem jezelf daarom voor om wat vaker hand in hand te lopen. Misschien een beetje cliché, cliché het nieuwe jaar van nieuwe hoop. Maar vooral nog veel meer liefde. Jelmers journaal in kleur. Oh, willen jullie nog even een aapraak? Nou ja, ik, ik, ja. ja absoluut. Uh, mooie mooie boodschap, Jelmer. Ja, ja prachtig. Daar ja. Ja, krijg ik kippenvel van, eerlijk ja, gezegd. Ja, zeker. Ja. En ik echt vind de oproep mooi. om uh, juist meer... met elkaar hand in hand te gaan lopen... vind ik een, uh, ja, vind ik een ja. krachtig statement. Maar voor inderdaad. iedereen, hè? Gewoon, echt, uh, dat, dat, is, dat is het mooie. Precies. Dus ja. Ja, ja, ja. Iedereen moet gewoon meer liefde tonen. Ja, precies. Dat is eigenlijk ja. en, ja. misschien, misschien voor de Feyenoord-supporters... Ja, uh, precies, hand in hand. Kameraden. Yeah. Ja, precies. Yeah. precies. Ja. Begrijp dat nou eens een keer? Ja, <laughs> precies. Yes. Ja. Ja. Ja, Zoiets zo, zo, <laughs> ja. algemeen als bij sport, daar zou het juist vandaan moeten komen. Want. Ja, dat is, uh, dat is toch broederschap? Ja. Dit, ja. Ja. ja, dat is uh, ja. Ja, nee, ja, ja. Mooie, mooie, mooie, mooie uitspraken. En uh, je legt ook uh, mooie parallellen... met uh, onder andere de, de oudejaarsconferentie... van uh, Claudia de Breij. Ja, ik, ik hoop dat mensen tekenen. die echt terugkijken. Want daar zit echt een, uh, weer een mooie... misschien niet zo'n uh, zo positieve boodschap in... maar wel iets waar we denk ik wat... Uh, wel een boodschap. Hebben. Ja, ja, ja. Ik, ik heb daar op een of andere manier... Zo, voor, zo, voor sowieso bij Claudia de Breij... want ze speelde ook daarin haar liedje... even voor ja. goed, zeg mm -hmm. maar. Uh, maar sowieso ook bij andere cabaretjes. Ik vind dat zij... Hun kunst is om zo'n verhaal en boodschap over te brengen op zo'n leuke en goede manier. En ik vind dat dat weer echt uh, ja, goed, goed, gelukt. Goed, ja. goed gelukt even in het kort eigenlijk. En daarbij het toepasselijke nummer. Ja, het is elke keer als ik dit nummer hoor bij de eerste toon, dan, dan, dan raakt het me eigenlijk alweer. Gewoon door de muziek die zo mooi is, maar ook de tekst. Uh, Another Love van uh, Tom O'Dell. En uh, nou, een beetje in de lijn wat ik net zei, dat je dus ook een ander lief moet kunnen hebben. Nova. Dancing Queen Zandvoort, tot 53. Nummer 4. Stromaai. A l'or danse.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 En dat was Stromae met Allure Dance. Met daarvoor Abba met Dancing Queen. Ja. En daarvoor dat prachtige nummer van Tom Bordel. Uh, Odell bedoel ik. Tom Odel. Another love. <laughs> ja. Wie dus steeds Tom Baudel? nee. nee. is Tom Baudel? Ja, dus dat, ja. dat, ja. dat is een printenboek. Uh, Schrijver oh. illustrert. Dus, ja, ik, mm. ik gooi even wat, uh, wat dingen. Die jij voor het slapen ja. gaat nog even lezen. Dat ja. Ja. Nou ja, weet je. Als je de pabo uh, als je daar les geeft, Dan kom je wel eens ja, aanraken ja. in mijn printenboek. En dat werkt ja. allemaal. Dus, uh, vandaar. Dus, ja, zit gewoon ja. inderdaad in mijn zeg Ronald, ja. We gaan gewoon even door met de agenda. Het lijkt me heel slim om dat te gaan doen. Laten we naar 19 juli gaan. 19 juli is zijn we inmiddels aanbeland. En als onderdeel van de Vierdaagse... is daar de Roze Woensdag in Nijmegen. Prachtig feest. Circa 300.000 bezoekers per jaar. Is het naast Pride Amsterdam en Roze Maandag... een van de grootste evenementen. Nou, Nijmegen is een ontzettend leuke Bruise stad. Ga dan naartoe 19 juli. Ja, en dan hebben we 24 juli Roze Maandag in Tilburg. Daar hadden we het net al even over. Uh, ja, het is het, uh, op de kermis. En de maandag, roze maandag, is gewoon voor de LHBTQU uh, uh, plus. Uh, gemeenschap, <laughs> En uh, dan kan je gewoon lekker met de roze bril uh, naar de kermis. Ja. En dan hebben we ook nog... Um, hadden we nog iets? Ja. Ja hoor. Jij moet um, de volgende doen. Even kijken, kijk even, waar waren we gebleven? Eurogames, mocht jij... Uh... Oh ja, ja, ja, zeker. Even kijken, die heb ik bijna... Nee. Oh, dat hey, erg ja, is. zullen we hem gewoon... Ik pak hem er net bij. Oh ja, de Eurogames. <laughs> uh, vorig jaar mocht Nijmegen de Eurogames organiseren. <laughs> en dit jaar is het aan de beurt aan het Zwitserse uh, Bern. De hoofdstad natuurlijk van dat land. Uh, sporters uit heel Europa nemen tegen elkaar op tijdens de Gay Olympics... met meer dan 25 disciplines... En meer informatie kun je nu al vinden op eurogames2023.ch. Ja, en mocht je er niet naartoe gaan... dan ga je natuurlijk naar Milkshake Festival... dat op 29 en 30 juli in Amsterdam gehouden wordt... op het Westergastterrein. En uh, dit heerlijke queerfeest, daar hoeft niks... maar kun je van alles. Kijk, daarom. En dan... Uh, hebben we 22 juli ja. tot 6 augustus. Ja, want die staat inderdaad op mijn lijstje dat ik die zou zeggen. Ja, hebben we eigenlijk een bijzonderheid. Want we hebben wel 16 dagen lang een Jezus. Pride, Pride Amsterdam. Want wat is er gebeurd? Uh, uh, er is een, uh, een, uh, een andere uh, beweging bijgekomen of een andere vereniging. En dat hebben ze gecombineerd. Uh, dus met elkaar... Queer en Pride Amsterdam. En dat betekent 16 dagen lang. Waarbij je zegt, de eerste helft wordt georganiseerd door Queer Amsterdam. Ja. En de andere door Pride Amsterdam. De Canal Parade blijft bestaan. Okay. Uh, maar ook de Pride Walk. Daar begint het mee op 22 juli. En op 6 augustus is dan zeg maar, de traditionele afsluiting. Nou, een bondfeest. Het wordt een bondfeest en lekker lang. Echt, je hoeft niet overal bij te zijn, maar het is wel leuk. Je ja. kan 14 dagen gewoon feesten. Maar wat je absoluut moet doen is middeninkomen. Ja, ja, natuurlijk, dat ja. absoluut. Want? Ja, ja. Want 30, 31 juli en 1 augustus hebben we de Pride in antwoord. Pride at the Beach. En dan beginnen we natuurlijk net als dit jaar, dus op zondag... Met uh, een ecumenische dienst waarschijnlijk. En een concert en een brunch. En dan daarna het vrouwenfeest. En dan gaan we de maandag door met de parade. En uiteraard Rainbow Radio. Uh, Zandvoort. Uh, Zandvoort uiteraard. En uh, ja, weer gezellig. Uh, Driedaagse <laughs> uh, festival. Hou hey, de pagina in ja, de gaten. Precies. Zeker. Ja. Prideatthebeach.com Nou, leuk. Ja, toch? Fantastisch, Pride <laughs> of the Beach. Dan hebben we ook nog Antwerp Pride. Antwerp <laughs> <laughs> <Ja. Ja. laughs> Die is van 8, dus ik kan meteen door. Een, een weekje, even vijf dagen rust nemen. En dan van 8 tot 13 augustus so. is uh, Antwerp Pride. Dus uh, de 16e editie alweer, uh, groot uh, zoals voorheen. Antwerp Pride en voor meer informatie Antwerp Pride. Com. Ja, en ja, dan ja. Uh, pak je je ticket natuurlijk. Want dan uh, ga je gelijk eventjes door naar Valletta. Want daar is dit jaar de Euro Pride Van 7 tot 17 september. Dus als je zeg maar niet tijdens de zomervakantie naar buitenland wil... dan ga je gewoon even in de nazomer. En daar uh, uh, heb je op de in de hoofdstad van Malta... een uh, prachtige grote Pride-parade op 16 september. Met een enorm groot concert. Wil je er meer, meer over weten? Europride 2032... Punt. <laughs> en <je in> B. De... <hums> 2023. Uh, ja, ik, dit, ik, ik, ik ga dat heel snel met jaar handen. 2023.mt. En dat staat natuurlijk voor Malta. Oké. Okay. Oh, ja. En dan, uitsluitend. Als allerlaatste. Maar nee, niet als allerlaatste. Want het begint al meteen. Uh, nee, we hebben allemaal uh, regenboogborrels. <lacht> ja, het in al, de regio. Nu, nu, gaan we beginnen. Ja, nu gaan we ja. beginnen. En uh, nou, de eerste donderdag van de maand. Dus dat is aanstaande donderdag alweer. Kolenvoervelzen. En. Uh, uh, in Café Staal. Uh, en dan, nou ja, zo gaat dat helemaal door. Als je nou alles wil weten en een mooi overzicht wil hebben... ga dan naar COC-Kermeland en dan klik je op agenda... en dan krijg je een prachtig overzicht van alles wat er te doen is in de maand. En vergeet vooral niet, de laatste donderdag van de maand... is de uh, uh, regenboogborrel. In, Zandvoort. in Zandvoort. ja. ja. Uh, dat was het, uh, alle aankondigen. Dus de agendas die kunnen wat dat betreft dicht. Uh, er is genoeg te doen, maar we gaan dan natuurlijk... Uh, in de komende periode ook wel aandacht besteden... aan een, uh, van een aantal van deze activiteiten. We gaan er lekker uit met flink wat muziek. komen aan het eind nog heel even terug met de afkondiging. Uh, de top 53. Uh, vier, uh, ja, 53, we zijn er bijna. Ja. Maar we gaan eerst even luisteren naar een verzoeknummertje. Ja, ja. Uh, we hadden dus... Uh, uh... Jesse Kleine had een verzoeknummer ingediend. Nou, Kleine uh, de, de, is de winnares van uh, COC Songfestival uh, 2022. En uh, haar nummer gaan we dus uh, draaien voor haar. En dat is het nummer Loes. Wakker vakken wordt vol dromen van jong. Wil mijn ooglid niet open, een droge tong, Mijn lijf stijf als een plank, wat een oud wrak. Het is wat iemand schreef, dit is echt kak. En dan komt zij binnen, zij is van hier. Opratende pratende zegt ze, hallo, vol plezier. Wij gaan even lekker onder de douche. Ze helpt me uit bed en zegt, ik ben Loes.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 Nee, ik had geen man en kinderen gehad. Want <laughs> mies was mijn liefde en dat was zat. Maar Loes, is dat fout? Waarom doe je zo raar? De liefde was mooi tussen mij en haar. Loes keek me aan en zei, ja het is waar. Wat ik heb geleerd, dat is raar. Maar u heeft gelijk, wat ik doe is dom. Dus morgen ben ik er, yes, wederom Dan gaan We gaan er weer Met Loes onder de douche Dus de beste, oh het is echt zo'n soes En Loes is de liefste haar. Het is de beste, het oh, is echt zo'n snoes, en Loes is de liefste paard. Zij is voor geen kleintje, ze is voor geen kleintje, ze is voor geen kleintje vervaard. Number 3 Queen and George Michael Find me somebody to love Dit was Queen met George Michael op nummer 3. Find me somebody to love. Destijds een verzoeknummer van... Uh, ja, heb je even, even uh, aangevraagd van, uh, van Stichting Kennen Hart, weet ik nog. En uh, daardoor ook in de top 53. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, uh, Ruud, Ruud uh, Schurha? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben, uh, even... Uh, Meuse? Ja, Helma ja. Meuse. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, die had dat inderdaad aangevraagd. Dank daarvoor. Heerlijk nummer. Op nummer 3 dus ook beland. In de top 53. En uh, nou, we gaan het toch weer een beetje spannend maken. Want uh, voor degenen die niet hebben geluisterd. Wat is dan nummer 2? Ja. Nou ja, nummer 2 ja. is dan ja. zeg maar dat nummer. Wat zeg maar helemaal uh, ja, anders geïnterpreteerd werd. Ja. Dan dat we dachten. Dat was van ah, Ja. daar is ze dan eindelijk. Ja. Nou, we hebben dat nummer maar overgenomen. Eigenlijk een <laughs> soort national anthem, international ja. anthem. I'm coming, coming out. out. coming out, we're coming in. Want we ja. raden nader het einde van de, <laughs> de, de eerste aflevering van de 2023. Zag ja, ik dat dit keer maar goed 2023. zeggen, inderdaad. <laughs> <Het is even laughs> dit, wennen, uh, hoor. Ja, dit was alweer de eerste <laughs> uitzending van... Uh, uh, Rainbow Radio Zandvoort in het uh, nieuwe jaar. Ja, ja. ja. Wel heel vroeg in het jaar, Meteen, twee januari. Dat januari, ja. ja. Dat hebben we ook wel een beetje gemerkt, eigenlijk. Ja, met die, precies. Nou, we gaan de afkondiging doen. Uh, februari zijn we er weer. En hoeveel zijn eigenlijk? Uh, wat is. Uh, uh, ik geef even research. Ja, ik ga even, even, even researchen. Maar uh, ondertussen ga ik alvast eventjes uh, Jelmer bedanken voor de techniek. Uh, Mirko is er vandaag helaas niet. 6 uh, dus februari. 6 februari, februari, ja. februari. Jelmer, bedankt voor de, voor de techniek... en ah, het gelijk. aan elkaar sleutelen van uh, de muzieknummers. Anja, natuurlijk bedankt... voor het samenstellen van het programma... en de actualiteiten. En Ronald, jij ook bedankt... voor het samenstellen en het uitzoeken... van uh, actualiteiten en, uh, en de actualiteiten. En de oliebollen. En de oliebollen natuurlijk. Oh, ja, die en de, de nog presentatie niet, gedaan, de... niet te vergeten. En dat ook ja. niet. Nou, Laten we maar, uh, eruit gaan met uh, wat de nummer 1... Was van top 53, of nog steeds is natuurlijk. Volgend jaar benieuwd of deze op dezelfde lijst staat. Of die erin staat of dat het een nummer 1 is. Dat het is, is, een natuurlijk een, is natuurlijk een jullie luisteraars. Wij zorgen natuurlijk voor nieuwe aanwinsten het komende jaar. Maar we gaan eruit met George Michael nummer 1. Faith. Rainbow Radio Zandvoort top 53. Nummer 1. George Michael Faith